Nu het Huis van Afgevaardigden het akkoord heeft goedgekeurd... moet alleen nog de Senaat het groene licht geven. Dat levert naar verwachting geen problemen op. De stemming staat gepland voor morgenmiddag om zes uur Nederlandse tijd. Op het Alkmaardermeer in Noord-Holland is een explosie geweest op een speedboot. Twee andere boten in de buurt raakten ook beschadigd. Volgens de politie zijn tien tot 15 mensen in het water terechtgekomen. Iedereen is gered, al zijn er wel negen gewonden, onder wie vijf kinderen... Een vrouw en een kind zijn naar het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht. Meteen na de explosie, vlakbij het eiland De Woude... schoten plezierjachten en andere boten te hulp om mensen uit het water te halen. Hulpdiensten rukten met groot materieel uit. De oorzaak van de ontploffing op de speedboot is nog niet bekend. De vader van de overleden zangeres Amy Winehouse... gaat een afkeerkliniek oprichten, de Amy Winehouse Foundation. Hij zoekt daarvoor steun van de overheid... en werkt samen met bestaande afkeerklinieken om dubbel werk te voorkomen...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 Het Anker. Ja, nacht, dames en heren. en uh, Mooi dat u luistert naar De Nacht op 1. Het is weer eens een, een zwoele nacht deze nacht. En dat konden we ook wel eens een beetje gebruiken. Wat, wat warm weer. Wij gaan uh, vannacht praten over een uh, ja, wat, wat, wat minder zwoel onderwerp. Wij gaan het hebben over straatschoffies. We kent het allemaal misschien wel, een groepje ang jongeren die een wikkelcentrum onveilig maken. Of, of misschien heeft u wel veel ergere ervaringen... van uh, misschien wel een jeugdbende die bij u in de buurt actief is. Dat is iets wat, wat een groot probleem is, waar gemeenten ook steeds meer mee worstelen natuurlijk. En uh, wij hebben afgelopen week een gesprekje gehad uh, in uh, de rubriek Achter de Voordeur in Dit is de Dag. Over hoe moet je nou omgaan met jongeren die het slechte pad op gaan. Die uh, enerzijds overlast uh, veroorzaken, maar misschien ook nog wel veel erger maken. Dan beginnen aan een criminele carrière. Een slecht voorbeeld krijgen van hun broertjes of van hun vriendjes op straat. Hoe moet je daarmee omgaan als je dat ziet gebeuren? Moet je iets met de ouders doen? Kan je iets zelf doen? En wat is eigenlijk de beste aanpak? Is het gewoon hard straffen of, of is er ook nog wat meer nodig? Nou, Tisha Neven, uh, waar we het gesprek mee hebben gehad... die heeft zelf bij de reclassering gewerkt. En die kent veel van de achtergronden van dat soort jongens. En zegt van, nou ja, je zou er ook wel eens wat meer begrip voor moeten hebben. En dat zou vaak ook wel het begin van een oplossing kunnen zijn. Nou, ik vind dat altijd wel lastig hoor, want... Uh, als je zegt enerzijds begrip en tegelijkertijd uh, wordt je lastig gevallen... of wordt bij je ingebroken of weet ik wat er gebeurt. Dat is een spannend uh, een span spanningsveld waar we in zitten. Spanning. Uh, wij gaan daar uh, straks even naar luisteren. Wij beginnen deze nacht echter eerst eens even met een goede plaat. En die past toch gelukkig ook wel bij vandaag. Want na weken met regen was het vandaag zonnig. En we draaien daarom ook Sunny. Sunny. Yesterday my life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 me see, Sonny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was torn. Sunny was dat van Bobby Hap. Het was het origineel. Het is later natuurlijk ontzettend bekend geworden toen Bonnie er een plaat mee maakte. Maar Sunny van Bobby Hap, dat was ooit waar het allemaal mee begon. We hebben het uh, vannacht, we gaan er straks met elkaar over praten over hoe moeten we nou omgaan met straatschoffies. En ik heb bewust gekozen voor de term straatschoffies en ook mensen zeggen, nou het zijn eigenlijk terroristen. Nou, dat wil ik, uh, dat, dat, ik denk dat we dat niet met elkaar moeten gaan verwarren, maar het zijn in ieder geval wel jongeren waar je goed veel last van kan hebben. Uh, en uh, ze kunnen de buurt onveilig maken, uh, ze kunnen mensen soms wegpesten. En soms zit er een hele wereld achter en soms is het gewoon hardcore uh, crimineel. Uh, moeilijk, moeilijk uh, hoe je daar nou op een goede manier mee moet omgaan. Uh, en, en daar ben ik eigenlijk vanavond benieuwd naar. Uh, hoe doet u dat? Uh, trek je je terug in je huis en uh, hoop je dat dat vanzelf allemaal weer overgaat? Of heb je pogingen gedaan om uh, met die gasten af te stappen, te kijken wat er aan de hand is. Of je nou ja, als samenleving ook iets kan doen, als burger. Uh, ingewikkeld onderwerp. Wij hebben daar uh, vorige week over gesproken met Tisha Neven. Tisha is uh, uh, iemand die veel weet van jongeren. Ze heeft zelf in de jongerenreclassering gewerkt. Onder andere in de Schilderswijk uh, in Den Haag. Nou, dat is een wijk die uh, gelukkig inmiddels weer wat beter gaat. Maar waar in het verleden toch best wel grote problemen zijn geweest. Uh, en uh, het, nog steeds zijn er ook nog natuurlijk wel problemen. Het blijft de aandacht verdienen. Uh, in Dit is de Dag heeft Thijs van der Brink een gesprek met Tisha Neven. Uh, naar aanleiding van cijfers... Uh, die er kwamen uit Amsterdam, uit de Diamantbuurt. Daar zit een, uh, een behoorlijk grote jeugdbende. De Amsterdamse gemeente zit daar samen met de politie fel op. Druk erachteraan. En, al met al heeft daar een groep gasten. Uh, zo'n 27 jaar gevangenisstraf bij elkaar opgeteld. Dat gaat dan over zo'n uh, 56, uh, wat is het? 59 leden zelfs. 59 leden van een jeugdbende. die allerlei dingen hebben gedaan. En dan cirkelt natuurlijk nog een hele groep meelopers omheen. Uh, in Dit is Dag een gesprek met Tisha. Over hoe je daar nou een beetje mee moet omgaan. En uh, iemand die zich nog in het gesprek mengt, dat is Ben Krul. Dat is een uh, oud-hoofdredacteur van Medisch Contact. die uh, vorige week afscheid heeft genomen. Maar we gaan eerst luisteren naar het gesprek. Love and marriage, love Achter and de voordeur. Marriage. No, sir.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 Zo, dat was het gesprek in de rubriek Achter de voordeur, uh, in dit is dag van afgelopen donderdag, over um, um, hoe je om moet gaan met, uh, met straatschoffies of nou ja, staatskoffies, misschien ook wel criminele jongeren. Um, Tisje die heeft daarover gesproken. Zij heeft daar uh, ervaring mee uh, vanuit de jeugdreclassering. En op dit moment uh, werkt zij in de uh, jeugdhulpverlening, uh, jeugdzorg, zoiets. Um, ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. En uh, de stelling voor vanavond is... we moeten een beetje begrip hebben voor straatschoffies. En als u daarover wilt meepraten... dan kunt u dat doen door te bellen naar 0800 1121, 0800 1121. U kunt ook twitteren. Gebruikt u dan het apenstaartje, de nacht op 1... of het hekje, de nacht op 1. U kunt ook hekje, het anker doen... of uh, apenstaartje, het anker, dan uh, vol, zie ik het ook. En uh, u kunt ook een mailtje sturen naar nacht.eo.nl. Maar het mooiste is natuurlijk voor de radio... als u belt naar 0800 1121. En iemand die dat al heel snel deed aan het begin van, uh, van het gesprek. wat we uitzonden. dat was de heer Fokkers uit, uh, uit Groningen. Goedenavond, meneer Fokkers. Goedenavond. Goedenavond. U vond het heel erg goed dat wij het hier eens over gingen hebben, zei u? Ja, tuurlijk is het wel goed. Ik bedoel. Uh, ik vind het eigenlijk. Uh... Ja, wat vindt u? Ja, nou, ik vind het jammer uh, dat. Het kabinet zou uh, op jongeren zorgen. Uh, bezuinigd. Ja. Maar wat ik veel eerder vind, uh, en dat had ik uh, tegen uw uh, aardige telefonist ook gezegd. Die aardige telefonist ik ben, was ik. Ik ben al een <laughs> oudere man. Ja. Uh, Mag ik vragen hoe oud u bent? Ik ben 62. 62, ja. En uh, wij krijgen gewoon een hoog fijn. Uh, van de gemeente een boerderij voor rijenhuurder. Wanneer was dat? Uh, dat was 1969. Ja. Toen hadden we nog geen euro's. Maar u had voor een symbolisch bedrag een boerderij. Nou en ja, de... toen was het gewoon. Ja. Ja. <laughs> maar wat bent u daar <laughs> daartoe mee gaan doen met die boerderij? Nou, die hebben we mensen allen opgeknapt. En we hebben een hartstikke leuke. Ja, gedoe van gemaakt en het is ook nog geopend door de burgemeester en, uh, en dat was voor jongeren die boerderij die, die was voor jongeren ja en u, u werkte toen voor uh, in de jeugdzorg of zo het jongerenwerk nee hoor ik was ook zo'n loslopende Oh! Uh, uh, jongere net, net, net stuktuig. ja en u... nou, we hebben er iets helemaal uit van gemaakt. En we hebben er met z'n allen vijf jaar heel veel plezier van gehad. En, uh, dan, dan denk ik, ik snap de problematiek wel. En die u voorlegt vanavond. Mm -hmm. maar, maar je moet jongeren ook zelf dingen laten doen. En u heeft het idee dat dat op dit moment eigenlijk niet meer gebeurt? Nee, ik bedoel, of het gaat dicht. Of. Uh... Of ze krijgen een container of een hangplek. Een, een, een container? Of... Uh, een hang, oh, dat is zo'n zo hang, zo jongere hangplek. Ja, dat is dan zo'n container. En uh, nou, daar sta je dan in. Nou, dat vindt u ook niet leuk. Ik niet. Nee. Dus en, uh, uh, uh, uh, uh, als we iets met die gasten zouden willen doen... dan zouden we ze wat meer uh, mogelijkheden voor initiatieven moeten geven. Eigenlijk zegt u dat. Ja, ze... Doe dat. En uh, laat ze ook zelf wat doen, dat moesten wij toen nou? Hmm. En gewoon, uh, we moesten een heel nieuw dak op die boerderij liggen. We waren ja. uh, met twintig, met, met dertig jongens en meisjes. En, en heeft u uh, het idee dat, dat door dat, dat project er is geweest... dat er een heleboel uh, mensen gewoon beter terecht zijn gekomen uiteindelijk? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, ja. het, het was... Uh, Kijk, als je, als je in zo'n container zit en er gebeurt niks. Nou, de, die mevrouw uh, die voor was, zou ik bedoel, uh, Kijk, jongeren kunnen niet zonder uh, begeleiding. Laten we eerlijk zijn. Je bent mm. puber. Maar je moeten de pubert, ouders daar niet, niet. Als je wat volwassen mensen hebt. Moeten de ouders dan niet sturen. een beetje inspringen? En uh, nou, dat werd goed gestuurd daar. Mm. Uh, nou, ik ben er hartstikke gelukkig van geworden. Ik, yeah. ik denk nog uh, aan die tijden terug. Maar uh, ja, als ik dan tegenwoordig die containers zie. Uh, en, en, en, en daar moet je dan in hangen. Uh, yeah. Zoals u ook zegt. <lacht> Het is verder niks. Nee. Het is koud. Dus eigenlijk, eigenlijk zijn we een beetje die, die, die, die cultuur van verveling alleen maar aan het stimuleren met zo'n zo container. Ja, vind ik wel. Dan ben je vanzelf. Ja. Ik denk dat ik, dat ik voldoende heb om nog eens even over door te praten verder op nacht. Ik wil je ontzettend bedanken voor je verhaal. U vertelde over een, een, een, een jeugdproject eigenlijk, hè, waar, waarin een, heel, een hele groep jongeren een boerderij ging opknappen en daar wat moois van ja. heeft gemaakt. Die bestaat niet meer, die boerderij trouwens? Bij is geslopen. maar dat Jij te hard ruikt. en oh, dat was uh, uh, allemaal druk. En, uh, het was een mooie tijd. Er werd ook geen alcohol geschonken. Niet. Maar het, het leefde wel. Heel eeuwig. maar <laughs> Nou, mooi. <hiano> mooi om maar te horen. Ik vond het allemaal leuk. En, ja. Uh, nou ja, zo kan het ook. Ja. Hey, ik ga u bedanken. Bedankt meneer Fokkers voor uw verhaal uit Groningen. En ik, ik ga eens even een slokje nemen van mijn EO-glaasje sinaasappelsap. Als ik het zo hoor. Dank u wel hoor. Als u verder wilt praten over, of mee wilt praten over dit onderwerp. Over hoe we nou moeten omgaan met straat, schoffie, straattuig, criminele jongeren, etc. Dan kunt u dat doen. Belt u dan naar 0800-1121. 0800-1121. I can say no That's not life, that's not life, no. I felt a roaring earth, some kind of change, I dragged on my TV.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 We need to take control of context and time We need to start a revolution of the mind Join hands, sing this song This world is not where we belong This world is not where we belong Dat was That's Not Live van uh, Ruben Heijn. Of moet ik zeggen Ruben Heijn? Dat weet ik eigenlijk niet per se. Maar That's Not Live, Ruben Heijn. Ik zeg het nog lekker op zijn Nederlands. Um, ik heb aan de telefoon... We spreken vanavond over straatschoffies, dat zeg ik nog even. En de stelling van vanavond is... We moeten een beetje begrip hebben voor straatschoffies. En um, ik heb uh, aan de telefoon Peter uit Roermond. Goeienacht, Peter. Hoi. Hoi. Je, uh, je, je, je had er wat uitgesproken ideeën over. Over hoe, uh, hoe je mee zouden moeten omgaan. Ja, laten we vooropstellen dat uh, iemand die uh, crimineel gedrag vertoont... of het nou een allochtoon, autochtoon, voor mijn een is... die zal hetzelfde behandeld moeten worden. Ja. Yeah. Nou, ik heb heel veel gereisd. Ik ben vaak in Turkije geweest. Ik ben in Marokko geweest. Ik ben veel in Griekenland. Ja. Yeah. Wat mij opvalt is dat... Uh, um, ja, de Nederlandse kinderen, als die door de politie aangepakt worden... dan kan de politie die ook aanpakken. Waarom? Omdat ze a, de taal spreken... en mm -hmm. b, ook nog eens een keer ontzag inboezemen bij de ouders. Yeah. Hetgeen vaak bij onze uh, allochtone medemens niet het geval is. Nogmaals, ik wil op bij benadrukken. Ik wil niet discrimineren. Je wilt niet discrimineren, maar er zijn wel veel problemen met, hè, zoals in de diamantbuurt, met bijvoorbeeld een ja. Marokkaanse groep. Ja. Nou, nu is mij opgevallen: bijvoorbeeld in Marokko en in Turkije, als straatskofjes daar iets uithalen, mm -hmm. dan komen daar twee van die uh, politiemannen aan en uh, die lopen dan in hun uniform met hun uitstraling. Mm -hmm. En die pakken die kinderen op en die, zien die er, er heel anders uit. Zien die er heel anders uit? Die, die, die... die zien er toch wel een beetje gevaarlijker uit. Okay. En, uh, en die, hebben, die worden ook getraind op hun blik. Uh, als er bijvoorbeeld een gewone alcoholcontrole is of iets dergelijks. Ze zijn zo getraind dat ze dwars door je heen kijken. Yeah. Daar moet je natuurlijk even naar wennen. Maar pak nou de auto's, ik was laatst met een Duitse uh, kennis uh, van mij. Dus is uh, iemand die nog nooit in Nederland was geweest. Hmm. Hij zegt, uh, wat zijn dat voor leuke autootjes? Ik zeg, oh, ik zeg, dat is politie. <laughs> maar hij moest lachen om de kleuren die onze politie had. En, ja, nou, echt waar? Want ik vind ja, die groene, ja, groene politieauto's ook niet heel spannend, hoor. Pardon? Die groene politieauto's zijn spannend. Nou, die uh, zijn inmiddels al blauw met zilver. Ah, oké. Okay. Dan heb ik sinds en... derde al een tijdje... geen Duitse politieauto's meer gezien, dat zal het zijn. Nee, dat zijn. is ook maar beter <laughs> ook. Ik bedoel, als ze hier de werk moeten maken, dat hebben we al een keer. Maar gehad. u vindt dat is dus dat de, de, de uitstraling van de politie... die zou een beetje, een beetje straffer en stoerder moeten zijn? En wat, nou, wat strenger? Ik, ik, zou het zelfs, ik zou het zelfs zo willen stellen. Ze hebben zoveel projecten met politiemensen... die vanuit Londen naar New York gaan. Dan mm hebben -hmm. ze een paar mensen uit Rabat hier naar Nederland. En hebben uh, ze een paar mensen uit Ankara hier naar Nederland. Ja. En laten ze in hun uniform rondlopen in de buurten... waar problemen zijn... En What? Zodat ze die mensen aan kunnen spreken in hun eigen taal. Zodat ze met die kinderen naar hun ouders kunnen gaan. Want nogmaals, ik benadruk het, het zijn kinderen. En het blijven kinderen, omdat ze tot een 3, 4, 25 nog nooit consequenties of gevolgen hebben moeten dragen van de dingen die ze ooit in hun leven hebben gedaan. Omdat het hier toch maar met een slap handje ja, wordt. Slechte jeugd en allemaal zoiets. Terwijl een Nederlands kind, nou, als die naar zijn ouders gebracht wordt... Dan bedenkt hij zich een volgende keer tot twee maar keer. Maar dat, dat, dat is misschien. Uh, uh, dat, is dat altijd zo voor Nederlandse kinderen? Want er zijn toch ook wel uh, Nederlandse kinderen die dan dat van gaan. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, Klaas Bruins was absoluut geen beraal nou, ja. actor. was ook een Nederlandse kind. Nee. Maar je ziet toch dat de impact groter is door de dialoog. En ik denk dat het vaak ontbreekt aan de dialoog en aan de uh, nogmaals, het ontzag dat er bestaat voor bepaalde. Uh, ja, bevolkingsgroepen hmm. die die niet door ja het spijt me door de Nederlandse politie altijd naar deze mensen uitgestraald wordt uh, maar moet de politie dan we... moet de politie anders omgaan met, met Nederlandse mensen dan met allochtone mensen? Nee, nee, dat is juist wat ik net wil zeggen. De politie moet juist hetzelfde omgaan met de Nederlandse mensen als met de allochtone mensen. Hmm. Maar daar stokt het vaak omdat ze de taal niet spreken, omdat ze de cultuur niet echt kennen. Ook al hebben ze tien jaar de politieschool gehad. En daarvoor zeg ik, uh, een, een, een Marokkaanse jongere, een Turkse jongere, die hebben een dubbele nationaliteit. Dat weten we allemaal. Hmm. Nou, dan vind ik dat je ook onderhevig moet zijn aan dat dubbele gezag. Dan laat die mensen vanuit Marokko, vanuit Turkije... Oh, dus, u wilt echt... de cultuur elkaar zit, dus het is dus niet alleen komen. uitwisseling, maar ik wil, u, uh, u wilt het niet tijdelijk... maar u zou het standaard willen hebben? Nou, ik, ik, zou, eens, ik zou met proeven willen beginnen. En dat okay. lijkt me beter dan een kinderboerderij op te bouwen... wanneer ze van tevoren twee bejaarden uh, overvallen hebben... en een uh, man in een rolstoel hebben laten struiken. Dat noem ik wel wat. Nee, maar goed, ik... gebeurt dat echt zo? Denkt u dat? Nou, ik, ik denk dat het toch wel... wat we tot op heden hebben gedaan... ik, ik heb dan net het gesprek gehoord met die mevrouw... die dan had ja. over een jongen die ateneem heeft gedaan... en dit en dat heeft gehaald... En dan toch weer terugvalt in dat milieu. maar ja. dat komt omdat hij teruggetrokken wordt door zijn cultuur. Hij weet niet anders. En dat is het erge voor deze jongeren. Uh, ze leven vaak tussen twee culturen, En dat mag men niet vergeten. Nee. Deze kinderen die zijn hier niet thuis. Maar als ze in Marokko komen, zijn ze daar ook niet thuis. Nee. En uh, ja, god, ik bedoel, het, het, dat wat we tot op heden hebben gedaan, schijnt niet te werken. Want anders hadden we de buurten zoals Diamantbuurt. En weet ik veel wat allemaal niet. Tenminste, daar hadden we ze wel, maar waren ze niet in het nieuws. Oké. Okay. Goed, ik, ik, ik. Als ik het even probeer samen te vatten wat u, wat u zegt, zegt u van uh, we zouden. De, de, de politie zou zich meer moeten inleven in die cultuur. En even gaan kijken bij hoe, hoe, uh, hoe het in Turkije en Marokko gaat bijvoorbeeld. Nou en... nee, ik, ik, ik stel het erg. Ik, ik stel. Uh, zorg nou, we hebben hier in Romont een buurt, dat is uh, de Donderberg. Hmm. Dat is al, is al heel vaak in het nieuws geweest. En SBS 6 kan er veel los naartoe rijden. Yeah. Nou, laat in die buurt eens dus twee Marokkaanse en twee Turkse agenten rond. Dus echt Marokkaanse en Turkse agenten in hun, hun uniform. Met dezelfde bevoegdheid die ze uh, in een ander land yeah. hebben. En moet er, ook nog wat met, met, met, maar moet er ook nog wat met die ouders gebeuren? Ja, tuurlijk. Wat moet daar gebeuren dan? Moeten, de ouders moeten ook begrijpen dat ze niet 23, 24 jaar in uh, Nederland kunnen wonen... en nog altijd op hun kinderen moeten vertrouwen... die dan maar twee talen moeten spreken, zodat Aha. papa en mama uh, het, het leven kunnen masteren. Want ook daar zit een grote fraude in. Oké, okay. dus Nederlands leren, ja, dat, dat begint wel veel, hè? Ja, dat, dat ja. is gewoon zo. Okay. Peter, ik, ik wil je bedanken. Dus ik, uh, het moet een beetje steviger en uh, met meer uh, begrip voor de cultuur... Ik denk, ja, ja, maar dan ook met, met, met hun maatstaven. Ja, Ze hebben twee paspoorten, dan onderwerp je ook aan beide wetten en doe niet hier wat je thuis ook niet mag doen. Okay. Wees, een, wees een gast, wij zijn een gast heer, maar wees dan ook een gast. Kijk eens aan. Nou, ik bedank je voor, uh, voor je verhaal Peter. Graag gedaan. Uh, okay, <laughs> Dankjewel Peter, goeienacht ook. Luister nog even lekker mee, want we gaan nog wel even door. Uh, Peter belde naar lucht 10121, en dat kunt je ook doen. Uh, ik heb ook nog aan de telefoon Joke Akkermans. En zij komt uit Rotterdam en zij heeft daar ervaring met jongerenwerk in Schiedam. Klopt toch, Joke? Ja, klopt. wat, wat, wat, wat, wat vond ja, jij van? Dat het? was wel wel in de jaren tachtig, begin jaren tachtig, maar ja. ik, ik heb diverse jongerenwerk gedaan. Ja. En wij hadden daar een jongerenproject waarin jongeren, nou, dat was het begin van de eerste golf van jeugdwerkeloosheid die toen explosief uh, opliep. En wij hadden een uh, oud, oud pand, dat wat we gekraakt hadden. En daar hadden we directe hulpverlening... met allerlei directe hulplijnen naar uh, jeugdzorg, sociale diensten, huisvesting. Mm -hmm. Maar ook dat we de jongeren uh, aan het opknappen zetten in dat pand. En ze hadden daar een kledingwinkeltje en... Uh, het opknappen van het pand, een, vis, een winkeltje waar ze gereedschap maakten om uh, te kunnen vissen. Ja. Uh, ja. Dus dat was weer een project waar, waar jongeren geactiveerd werden om dingen te gaan doen? Juist om die energie kwijt te kunnen, want maar, jongeren wat? hebben barsten van de energie. En we leven in een samenleving waarin uh, we denken dat we ze alleen maar aan de regels moeten houden. En... Die regels zijn er, maar die moeten functioneel zijn. Maar waarom kunnen ze energie, hun energie dan niet kwijt op dit moment? Um, je, hebt, je hebt heel veel jongeren die leren door te doen. Ja. En uh, ja, hoe zou ik dat zeggen? Van, uh, je hebt kinderen die kunnen gewoon het schoolse systeem in. En je hebt kinderen die moeten leren door te doen. Eigenlijk samen naast iemand. Maar dan kunnen ze toch ook daarvoor naar bepaalde vakopleidingen toe? Oh, maar dat, dat, dat, is, dat is heel lang weg geweest, meneer. Oh, oké. Okay. Dat begint nu weer opgestart te worden, maar dat, dat gaat heel langzaam hoor. En nu... de kinderen die barsten, en als ze eenmaal een beetje ontsporen, wie pak je dan nog op in plaats van alleen maar repressie? En dat en, en ja, dat weet ik niet. u ja. bent jongerenwerker geweest, dus, uh, dus die zijn er niet heb meer dan. Ik weet niet van ga wat met ze doen en geef ja. ze ruimte om zelf dingen te doen en te ontplooien. En ja, je moet stutten. Maar wij, het lijkt bij ons in onze samenleving te worden alsof we als maar tegenover elkaar staan. Wat bedoelt u en daar precies mee? Ik denk mee? dat dat werkt niet. Dat werkt niet. Dus te veel focus op, op regels en straffen... als er die regels niet gevolgd worden, dat zou niet goed zijn. Maar ik kan nee. me wel voorstellen dat als je in een maar wijk zit... Je moet, wat... je moet ze wel op gang houden en activiteiten juist laten doen. Maar Tisha... Ik heb een, Marokka ik heb een Marokkaans meisje in huis gehad, meneer. Ja. Die was totaal gewilderd toen ze binnenkwam. Toen was ze 17 jaar... En die liep overal te stelen. En de meest idiote dingen heeft ze uitgehaald. Ja, ik moet er nog wel van belachen. Ja. En ze was helemaal gek van Elvis Presley. Oh. En haar grootste wens was. Ja, in haar eigen Marokkaanse cultuur mocht dat helemaal niet. Mm. En toen zeer zeker niet. En haar grootste wens was om zo'n jurk te hebben, zo'n jurk met allemaal petticoats. Oh, okay. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben met haar naar de markt gegaan. We zijn een lap stof gaan kopen. En ik heb een patroon getekend. En ze heeft zo'n jurk gemaakt. Nu, ze is nu uh, 43, moeder van uh, vijf kinderen, heeft een baan. Een, een MAVO-diploma gehaald. Diploma's in de zorg gehaald. Ja. Maar uh, voor haar was dat het allermooiste. Dat ze de jurk kreeg? Die... Oh. Die naar je luistert en iets met jou wil doen. Ja. Want dat is het verschil. Als ik, met mijn ik heb een gehandicapt kind, maar overal waar ik naartoe ga, zorg ik dat hij dingen te doen heeft. Maar als je nou. Als ik bij allochtonen op visite kom, ja. die kinderen hebben niks te doen. Die hebben niks te doen. Maar als je nou. nou maar, ik je ook... neem tegenwoordig al een heel pakket mee, want dan. Kunnen ze allemaal wel doen. Maar, ik wil even... maar wie komt er nu nog bij alle getonen op visite? Want die kinderen hebben een heel raar beeld van ons. En ze hebben nog gelijk ook. Joke, ik, heb een, ik wil een heleboel vragen stellen. Ja. <laughs> uh, ik kan, even, <laughs> ik even kan nog een, een heleboel antwoorden <laughs> geven. Nee, nee, maar even. Uh, uh, uh, al, wat moet je nou met, met, met, met wat, wat, wat, wat je nu zegt? Hè? Van uh, Die gasten die hebben niks te doen. En, maar als we nou al een heleboel dingen een paar keer de mist in zijn gegaan... en de dingen fout hebben gedaan... dan zegt Tisha Neven net van... nou, dan moet wel gewoon uh, echt stevig likken op beleid, Dat moet eerst. Dat ze eerst is weten dat dat, dat, ze dien, dat dat het niet mag. Oké, okay, dus dat vind je ook. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Daar heb je geen moeite mee. En daarna, wat moet er dan gebeuren? Maar ik vind die instellingen... daar ben ik ook een aantal keren geweest. En dan denk ik, ja... Wat, wat voor instellingen zien? zijn dat? Ik ben in uh, de jeugdinrichtingen Vijst geweest. Ah, okay. Ik ben in Breda geweest. Ik denk, nou... Ja, wat ik alleen maar zie... is dat ze regels leren. Maar wat er... Wat, uh, waarvan ik denk... wat ook structuur geeft... is gewoon activiteiten. Hmm. En dan... dus dat ik denk van... ja, ik heb, ik heb zelf... in een jongerenproject gewerkt vroeger. Daar woonden we op een boerderij. En, en de jongelui... moesten hout hakken. En uh, we gingen berg beklimmen. En ze moesten schuren schoonmaken... waar kippen en varkens in zaten. En dan denk ik... ja het huis schoonhouden, eh, gewoon organiseren, de tuin bijhouden. En als je zag, na zes weken kreeg ik beesten binnen. En na zes weken had je kinderen die heel aanspreekbaar waren. Hmm, gewoon omdat ze soort te doen Ik heb met, met heel Frankrijk, Italië tot aan Venetië toe doorgefietst met ze. Er is er in één weg gelopen. En... En hoe is het nu met die, met die kinderen? Over Het algemeen redelijk goed. En ik zeg niet dat ze niet nog een keer de mist in gegaan zijn. Tuurlijk wel. Maar je kan een hele goede jeugd gehad hebben... en ook een keer de mist in hmm. Maar de meesten zijn wel goed terechtgekomen. Ja. Zij zijn goed in staat om voor zichzelf te zorgen, eigenlijk. En ik denk altijd... ze krijgen pas verstand na een 25 door. Hmm. Want daarvoor is er heel veel kortsluiting. En als, als dat niet goed begeleid wordt... en ouders daar eigenlijk niet goed over geïnformeerd zijn... Ja. dan denk ik, ja... en ze komen uit zo'n groot verschil... Ja, want, want kinderen trouwen niet voor niks in Marokko met de zestiende. Dan zijn we van de puberteit af. Ja. Je zei net van, van wie komt er nog bij die mensen over de vloer? Hè? Wie gaat er nog wel eens op visite Ja, maar wie, wie vraagt het... ze zelf op de koffie? Ja, oké. Okay. Doe en je dat zelf wel? Ik, die mensen hebben een heel raar beeld van ons, hoor. Ja? En dus ik snap wel waarom. Wat voor beeld hebben ze dan? Nou, alsof ze bijvoorbeeld uitgespuurd zijn. Hmm. Van als ik om me heen hoor wat mensen zeggen over die mensen, ik schrik me rot. Terwijl ze ze niet eens kennen. Dus we zouden ze. Dat, dat zou gewoon. Ja, je zou gewoon ze gewoon lekker op de koffie moeten vragen. Adopteer is een buurvrouw ja en en gewoon, als ondertussen één of twee keer in de week een uurtje koffie mee te drinken en als, Want als je... aan de koffiepot heb ik vroeger van mijn oma geleerd worden de meeste dingen gewoon duidelijk hoor ja en als je dan als die moeder dan een zoon hebt die, uh, nou, die de buurt onveilig veilig maakt hoe ga je daar dan mee om gewoon aanspreken. dan ga je het erover hebben gewoon erover hebben oké okay. Ik heb het idee dat ik een, een, een heleboel wijze raad heb gekregen. Je hebt je leven lang in, in, in het jongerenwerk gezeten? Een deel van mijn leven. Een deel van je ja. leven. En nu heb ik een kind wat gehandicapt is. Nu ja. dus ben ik heel druk bezig met, ja. <laughs> met dat stukje wat leven. Ja, dat is wat ook, weer ook wat heel interessant. Ja, dat is weer heel wat anders. Joke, ik, ik wil je bedanken. Even nog de goede raad. Adopteer een buurvrouw en praat over dingen. En uh, laat je niet uitnodigen, maar nodig zelf mensen uit. En geef die gasten wat te doen, want ze moeten hun energie ja. kwijt. Oké, okay, is goed. Dank je wel, Dank je voor je bijdrage. Met ja, ik vind nou, dan, het heel leuk. Oké, okay. dan okay. luisteren we lekker verder. Ja. Goeienacht. Zo, dat was Joke Akkermans uit Rotterdam. En uh, nou, ik heb net even uh, samengevat wat ze zei. Die gasten die moeten meer te doen krijgen. En uh, we moeten meer, uh, wat meer uh, contact zoeken. Wilt u nou ook uh, meepraten over het onderwerp... over, uh, over straatschoffies, criminele jongeren... en alles wat er omheen zit, uh, dan kunt u dat doen. Belt u dan naar 0800-1121. 0800-1121. Bad it then. Ja, hier komt geen einde aan, lijkt het wel. Dat was niet helemaal waar. Over acht seconden is deze plaat echt afgelopen. Maar het is All Night Long van Lionel Richie. En uh, wij, uh, wij zijn ook lekker bezig met uh, de nacht. En we krijgen veel reacties op, uh, op het onderwerp. We moeten een beetje begrip hebben voor straatschoffies. Dat is de stelling van vanavond. Of uh, van vannacht, moet ik zeggen. Uh, ik krijg net een mailtje van Gert. En die vond het allemaal maar soft gedoe. En, uh, we zijn al twintig jaar bezig met zinloze projecten. Tijd voor actie, zegt hij. Die. die sturen een mailtje naar nacht@eo.nl. Nou, ik vraag me af of het zulke softies... Ik heb Arie uit Amsterdam en die klinkt mij niet heel erg soft. Arie. Ja, hallo. Hi, hallo. Ja, ja, het, het gaat om uh, straatschoffies, hè? Ja. En die zijn er altijd al geweest. Maar ja. er komt veel mensen op elkaar in slechte woonomstandigheden met grote gezinnen. Je, uh, nou, dit, dit is toch een rekensommetje. Arie, ben jij zelf straatschoffie geweest, of niet? Nou, ik was, wel, ik was wel redelijk braaf, maar ik woonde weer in een ander straatje. Oké. Okay. Dus dan was het wat ruimer. Dus dan... Uh, had je allemaal een eigen kamertje, bij wijze van spreken. Maar dat... Als je allemaal op elkaar gepropt zit, ja. heb je eigen idee alleen. Dat is altijd al geweest. Maar hoe nou, gaat dat die dan? Dat zijn Nou, dat zijn kleine rotwonerkies. Grote ja. gezinnen, ja. die, die woningen zijn uit de tijd. Je, een fatsoenlijke woning heb je niet, maar je hebt wel een moderne auto voor de deur. Ja. Al is je tien jaar oud, die auto is veel meer zijn tijd vooruit als, als die hele rotwoning. <laughs> Toch als 1900. Ja. Dus het gaat om slechte woonomstandigheden en veel uh, uh, uh, mensen bij elkaar. Ik heb het al eens gezegd, als er een schietpartij is op de Apollolaan, dan ja. huidt de Hilton Hotel ook niet. Nee. In de Beethovenstraat roep je ook niet de buurt bij elkaar. Even voor de mensen die niet uit Amsterdam komen, Apollolaan dat is, uh, dat, en de Beethovenstraat, ja, de dat chic. is prachtig dus oud-zuid. Huizen, ja, mooi is de het daar. Ja. Het is gewoon een rekensom, als je er echt wat aan wilt doen, Maar dan moet je wat doen aan de volkshuisvesting. Maar hoe komt het nou dat mensen zo zagrijnig worden van als ze op elkaar zitten? Hoe gaat dat dan? Nee, niet zagrijnig. Er is helemaal geen verschil tussen mensen. Mensen zijn hetzelfde. Je wordt wat ondeugender. En iemand zijn beeld is anders. Maar het is gewoon even de grootste oorzaken. En dan kun je maar weg proberen te zetten wat je wil. Dat is de volkshuisvesting is waardeloos, ja. nog van begin 1900, het fort van Chaco. Maar, maar wat, wat, wat moeten we dan doen? Nou, dan moeten we die, gewoon, die, die, die woningen gewoon slopen? Dan moet betere huizen gaan bouwen en dan moet je niet zeggen, je ja, hebt mensen die wonen buiten Amsterdam, ik ook, ja. dan wonen ze in een nieuwe wijk en dan beginnen ze 31 weer groen. Ja, als je zo gaat je de nieuwe gaan, laat je er niet meer aan gaat, dat je buitenveld niet gaat, het is gewoon een gebrek aan expansie, meer niet, ja. je, meer is het niet. Maar die mensen wonen misschien wel in die huizen omdat ze geen duurder huis kunnen betalen. Ach, dat is, dat, dat, maar daar gaat het niet om. Al kan je wel een duurder huis betalen, die ruimte is er niet. Hmm. Je, moet, je moet niet kinderachtig zijn in je volkshuisvesting. Mensen komen altijd in een bepaalde buurt aan en dan moeten ze het maar zien te rooien. Ja. En dan moet je gewoon een beetje je moet beter, beter zijn in je volkshuisvesting. Je, je, zegt bijvoorbeeld in een wijk, ja de schotels moeten eraf. En dat is waar ik woon ook, de schotels moeten eraf. Nou, die woningbouwvereniging had ook een ene wat bedacht. Ja. Weet je wel, maar ik bedoel, dan moet je ook alle, alle zonneschermen eraf halen. Ja. En, en als jij, uh, je koopt een schotel omdat je wat wil zien van je land, dat is logisch. Ja. En als je in Amsterdam ziet, de, de antennes die van de daken zijn gehaald van het remmeiland, nou, de, de daken lagen er ook af. Het is gewoon wijzen naar elkaar. Ja. Yeah. En als je, de, als je over de, over de... Je de vindt Over de weg loopt, valt het wel mee hoor. Ja, niet, dat valt nog allemaal nog wel mee hoe mensen het tegen je doen. Ja. Yeah. Maar, maar kinderen zijn altijd vervelend, in Noord-Holland, in het dorp, zijn het Hollandse kinderen, die zijn er twintig, maar nee, die zijn, zijn ook vervelend. Ja. Yeah. En er zit er altijd wel één even tussen, meer is het niet. Is hij ook... Als we niet dingen gaan noemen en, en duiden, zal ik ook eens in woord gebruiken, yeah. duiden. Dat moet je niet doen. Je je... Maar wat, wat, wat, wat moeten we dan nog meer doen? Want je zegt van het is een beetje pesten, het is een beetje wijzen. Nee, ik nee, vond die man uit Limburg over die speciale politieagenten slaan nergens op. Nee? Nee, natuurlijk niet. Dus je mag geen straatskoffies zijn, maar je mag, wel, uh, je mag wel een hele bank uh, leegjatten. Hmm. Snap je? Nee, niet helemaal. Nou, je, kijk, je mag wel directeur, je hebt een fatsoenlijke opleiding. En je mag de hele banklegie in de, de aandelen en weet ik wat. Nou, dus je vindt dat er gewoon een verkeerd onderscheid wordt gemaakt? Ja, nou ja, ja. ja. Okay. Kijk, en dat los je niet op door een uh, Marokkaanse politieagent neer te maar. zetten. Je slaat negens op. Als ja, je de, die kinderen naar Marokko gaan, zijn ze ook toeristen. Dan spreken ze geen Marokkaans. Arie, toen, toen ik jou aan de telefoon had, uh, net voordat je de uitzending kwam, toen zei je van, ja, vroeger hadden we dat soort problemen eigenlijk ook al in Amsterdam. Ja, natuurlijk. Uh, moet, je, moet je eens kijken ja, tegenover de oude rajak in de Vredeskerk. Ja. Yeah. Nou, het is ook een zootje schorem. Die zaten op zondag in de kerk. dat nou, het is hetzelfde schorem, bij wijze van spreken. Ja. Yeah. is niet zo, maar het is grote gezinnen op elkaar. Dus... En, en, en, en, en meer is het niet. Je moet wel... Uh, je, je, kan, je kan het niet meer toebedelen als wat het is. Nee. Dus je het is je vindt... wel lastig. Ja. Yeah. Maar zorg is het voor een fatsoenlijke volkshuisfeesting. Oké. Okay. Ja, als jij met z'n tien op een kamer ligt, ja, dan ga je elkaar schoenen en elkaar spullen jatten. Ja. Yeah. Dan piezen er nog twee in het bed. Nou, dat wordt ook gezellig. Weet je, het, het, het, het, het, het, het, het, het probleem is er helemaal niet. Dat ligt ergens anders. Het ligt ergens anders. Gebrek aan ruimte. Of gebrek aan ruimte. Je daalt mensen op elkaar. Ze moet gewoon een, een fatsoenlijke woning krijgen. Zet, zet, zet vier anders bij elkaar. Nou, dat wordt ook vechten. Je moet je ook allemaal apart uh, in een hoek van een kamer zetten. Oké. Okay. Nee, maar één maar maar, maar maar hoe moet dat dan in uh, <laughs> vier is één gebakje? moet je die woningbouw... die woningbouw, die die die leiden, die, die zeg maar uh, die, die, die leven in een, in, in een niemandsland. die, die, die die emotistisch die, die, die, die, die, die woningcoöperaties fatsoenlijk gaan besturen. En een beetje democratisch. Om het al open te spelen. Maar zo in zo'n diamantbuurt bijvoorbeeld... dan moeten die kleine woningen eigenlijk gewoon tegen de vlakte, zeg je dat? Ja, ik dacht dat het van het oosten was. Maar die, die gasten, die denken dat allemaal dat ze makelars zijn. Oké, okay, die willen gewoon geld verdienen, zeg je? Als je bestuur hebt, heb je een voorzitter, een secretaris, een penningmeester. Ja. En dan komen ze meteen met dictaten, en en dit en wij zijn dat. Okay. Ga je het fatsoenlijk die huis... Uh, met huizen is en je zet, dan breekt die tering zou je af die houten vloeren en de lopen onder je poten. Ze gaan naar ze gaan de sloten Slotermeerlanden huizen die nou redelijk goed zijn met ja. door de vloeren, die ga je afbreken. He, want bijvoorbeeld op het Delft van Plein, zou geen projecten doen, want er is geen geld, hoe kan je nou geen geld hebben? De huur wordt toch gestort? Het dat... heeft niks met de economie te maken. Oké, okay. Arie, voordat we helemaal uh, heel Amsterdam ja, het doornemen... het is wel de oorzaak. Het is wel nee, de oorzaak. Nee, ik vind het een goed verhaal. In Rotterdam ligt een schip van... Voor 100 miljoen. Dat heb ik zeker in IJsland gelegen. En daar had ik het niet op Oké. Hé, Arie, ik wil je bedanken voor je bijdrage. Je moet ja, er gewoon een ja, betere... Ja, ik nu doorgaan nog. Ja, nee, maar ik heb nog iemand anders uit Amsterdam en die wil ja, ik ook nog even aan de lijn laten. Oké. Okay. Maar dan uh, laten de mensen dat begrijpen dat dat de oorzaak is. Oké. Okay. Arie, het is een heel duidelijk verhaal. En een rotzak is een rotzak. Dus, dus, nu toch niet zo is het. Ja, hey, Arie, bedankt. Ik ga naar meneer Teunissen uit uh, Amsterdam. Die is volgens mij onderweg. Meneer Teunissen, klopt dat? Bent u onderweg? Ja, ik ben onderweg. Ik heb Arie gehoord. Ik ken hem. Die was ook een van de straatschopjes. Maar wel een goede. Ah, okay. <laughs> <laughs> ja, Ik wou er even op komen. Inderdaad, kijk. Er waren ook grote gezinnen. Kijk, uh, pa, die werkt. En moest het achter de weg stoppen. En ja, die kinderen moeten bij zich gehouden worden. En, de mm -hmm. wet, en die kinderen vragen wel eens wat. Maar ja. Er kon geen aandacht aan geschonken worden. Ja, moe was bij zich ook. Pa was aan het werk. Hier heb je een kwartje. Ja. Ga maar een zak patat halen. Ja. Maar ja, die kinderen krijgen geen antwoord op bepaalde vragen. Maar ja, weet je wat het is? Wat? dan komen ze in aanraking met andere personen. En dan krijgen ze verkeerde aandacht. Ja. Want er wordt misbruik van gemaakt. En van die verkeerde aandacht... Dan krijg je crimineeltjes. Dat wil zeggen, nou ja... Zo ze moeten zich bewijzen in zo'n groep. Maar je dan, is eigenlijk... dan is er aandacht voor ze. Ze krijgen dan... op straat iets wat ze thuis niet krijgen. Ja. Dus ik heb dus ook in een, een, een jeugdhuis gewerkt, het knooppunt. Daar, daar kwamen al die kinderen die eigenlijk op de straat zwieren. Nou, daar probeerden we zoveel mogelijk mee te communiceren. En antwoorden te geven op hun vragen. Ja. Om, ze, ja, om ze toch... Om... Om ze, toch wat, uh, om ze toch op de kaart te zetten dat ze serieus genomen worden. Maar dan op een positieve manier. Ja. Nou, dat is eigenlijk het grootste oorzaak dat er aan kinderen geen aandacht gegeven wordt. Ga de straat maar op, of gozer maar in een crash. Dat is het. Nou, dat wou ik eventjes vertellen. Ja, maar en dat is iets wat, uh, dat heb jij vroeger gewoon, dat deed jij, was het je werk of deed je dat gewoon... Uh... Zo, omdat nee, je zo ik, in elkaar zat. Ik, ik, ben, ik ben vrijwilliger geweest. Ah, okay. je, moet, je moet proberen. Dus zijn van de academie zijn ze afgekomen in het knooppunt. En dan gaan ze met die, met die uh, kinderen praten. En dan komen ze teleurgesteld terug omdat ze niet praten in de taal van die kinderen. En dat is het moeilijkste. Je moet innovatie altijd aan de werkvloer koppelen. En dat gebeurt de laatste tijd niet. Dat is okay. een heel belangrijk iets. Dus dat moet, uh, je moet de taal van die gasten spreken. Dat is het ja, belangrijkste. Natu ja, ja, natuurlijk. Ga maar eens kijken naar een film van Jack Nicholson. One flew over de Nest Ja. Snap je? Die krijgt dingen voor elkaar wat de anderen niet te krijgen. Oké. Okay. Nou, als je dat nou begrijpt, dan kom je al een stuk verder. Oké. Okay. Meneer Teunissen, bedankt, want ik, uh, ik moet zo langs het nationaal toe. Maar ja, bedankt nou, voor je man... bijdrage. En uh, goed even dat uh, Jack Nicholson uh, erbij wordt gehaald. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, bedankt, hè. Wilt u ook meepraten over uh, straatschoffies, uh, jong, criminele jongeren... en uh, heeft u daar een mening over, dan kunt u dat doen. Belt u dan naar 0800-1121, 0800-1121. En u kunt ook mailen naar nacht.eo.nl. En ook nog twitteren, hekje-et-anker of apenstaartje anker of de Nacht op 1, komt allemaal binnen. Wij gaan nu eerst luisteren naar het journaal... en dan gaan we daarna verder met uh, de Nacht op 1.